12 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Russische ministerie van Volksgezondheid heeft een vaccin tegen corona goedgekeurd. Een van de dochters van president Poetin zal al ingeënt zijn zonder bijwerkingen. Volgens Poetin komt het vaccin binnenkort op de markt. Wetenschappers zijn kritisch. Zij zeggen dat het maanden duurt voordat een vaccin als veilig kan worden aangemerkt. Het moet eerst getest zijn op vele duizenden mensen. De Russen hebben hun onderzoeksgegevens niet met wetenschappers in andere landen gedeeld. En daardoor kan niet worden beoordeeld hoe betrouwbaar de informatie is. De doodgeschoten Bas van Wijk is naar alle waarschijnlijkheid een onschuldig slachtoffer. Dat zegt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. De man van 24 werd afgelopen zaterdag op een strand in Amsterdam doodgeschoten. Halsema noemt het verlies onverdraaglijk en intens verdrietig voor de nabestaanden. De gemeente denkt samen met initiatiefnemers na over een passende herdenking voor Van Wijk. De dader is nog voortvluchtig. In Mauritius wordt gevreesd dat het vastgelopen vrachtschip voor de oostkust van het land in tweeën zal breken. In de romp van het schip zitten grote scheuren. Reddingswerkers werken met mannenmacht om de 2000 ton olie die nog in het schip zit zo snel mogelijk weg te pompen. Nu al zou zeker 1000 ton olie in zee zijn gelekt. Het Japanse schip strandde in de buurt van de beschermde Blue Bay. In die baai ligt het grootste koraalrif van Mauritius. Het is een belangrijk leefgebied voor schildpadden en diverse vissoorten.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 Het weer veel zon, in het midden en oosten ook wat stapelwolken. Later in de middag kans op een stevige regen- of onweersbui. De maxima liggen rond de 35 graden. Ook morgen vrij zonnig en tropisch warm. Vanaf donderdag koelt het af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De N250 Den Helder de Kooi is tussen de Kooi en Den Helder in beide richtingen dicht na nog met een bus. Vooral richting de Kooi vanuit Den Helder is een vertraging 10 minuten. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het er in een aflevering van uh, Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En de komende uur neem ik u mee terug op reis. Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandse muziek. Als een opening horen we natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids. Met weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. En van een week kwam ik ook een opname tegen van exact dezelfde plaat uit 1933. Nou, ik was er niet bij, dus of die nou in 1928 op is genomen... en dat hij in 1933 opnieuw is opgenomen... Dat, uh, ja, dat moet ik u helaas teleurstellen. Dat kan ik u niet vertellen. Dus wij handelen gewoon op 1928, de opname... maar misschien uh, dat hij ook later gemaakt is. TVM Zandvoort, het Komen Uur... muziek van Jackie van Dam... Sandra Rehme komt voorbij... Harry Blik, maar is de volgende plaat van de zingende familie... Roskowski met Een Wereld Zonder jou. Je hoort het hier... Op ZFM Zandvoort, in Zandvoort en Zandvoort. I'm I don't a Een tante tovel, 60 jaar die maakt het reuzenvol. Ze loopt de hele dag in van die mini-kerenrol. Ze stiek de laatste kovel en die hield ze stevig vast. Omhelste hem hartstikke en u riep ze enthousiast. Jij bent helemaal. on. Het iedere dinsdag tussen 11 en 12 een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandse muziek. En de volgende plaat is de eerste plaat dat die beroemd had moeten worden, uiteindelijk werd het pas jaren later... Johnny Krijkamp, die was al bekend. En hij wilde graag uh, André Haazen bekendmaken. André Haazen was toen zes uh, jaar oud. Nee, wat zeg ik, acht jaar oud was hij toen. André Haazen is er samen met Johnny Krijkamp. Johnny Krijkamp met Droomschip. In Amsterdamse aangelegde En de Amsterdamse, Aan, de lucht, de de en een Amsterdamse jonge dronken reizen over zee. Opgedaamd met volle zee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 Zeg maar richten naar je hart, zijn je dromen nooit uit. Afschuwelijk beeld van honger en ellende vroeg ik me af hoe ik jou in s hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oe la dat moet vroeger iets geweest zijn van kom, en ga En de rober zelfs een buiging voor je maakte, toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stilstond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak.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 Ja, ik ben beluisterd. Ja, wat een heerlijke muziek allemaal hier op CFM Zandvoort. De lokale omroep vanuit Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En we horen een paar mooie plaatjes achter elkaar. Als eerste Wim Sonneveld met T-Room Tango. En daarvoor Wilco Alberti. Nee, Willy Alberti. Vader Lief... En Wilk Albert, die vader en dochter lief. Met het mooie nummer, het afgezaagde zinnetje. En daarvoor André Hazes, toen hij nog acht jaar oud was. Weinig André Hazes, helaas, is hij er niet meer. En die zoon die het samen met Sonny Krijkel met Droom Schip. Ik neem u mee op een reis door de tijd met alleen maar mooie muziek van vroeger. En we gaan nu een stukje muziek luisteren. Twee stukjes muziek van dezelfde artiest. Twee nummers van Max van Praag. Eerst als de deur zacht open gaat. En ook zometeen nog Max van Praag. Als ik maal met mijn fietsbel bel. U hoort het hier. CFM Zandvoort. De lokale omroep. We zijn bij u. We zijn bij u tot aan 12 uur. Met alleen maar mooi Oud-Hollandse muziek.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 Een ware aan inschakeling van historische feiten en wetelsvaardigheden. En alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Luister naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 dan hol je dadelijk naar de trap En ruk je aan het touw. Je zoekt mijn toffels en mijn krant Daarvoor ben je mijn vrouw Als ik man met mijn fiets bel Nou dat naar de weet je wel, nou de, de weet je er wel. al Als ik eenmaal met mijn fiets bel eetje, Dat betekent dat kom snel Wanneer de bollen bloeien in hun tere kleuren en zoet bedwelmend geuren. Daar ginds bij hele Dan zegt moeman: de bloemenvelden mogen we niet missen. Mappa bront, ik ga vissen. Wat zie je dan zo'n bloem? Na enige discussie komt er een echtelijke wrijving. Maar wenst er een verstijving of een tamelijk dik gezwel?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 een slang hit me gebeten, ik ga het hoekje om. Maar zegt het is een fietsband, legt niet zo gemeen te janken. dat hee en je vaart te danken, die wou toch naar Hillegom. Ze peinst over een frontaanval, gevolgd door een tatouage, zegt iets van een blamage, zo een dikke dronken os. Pa zegt Alfred Gat.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 Ook Wijlen Rudi Karel. Ook deze man is helaas niet meer in leven. Rudi Karel met Wat een Geluk. Daarvoor Louis Davids met Naar de bollen En daarvoor Max van Praag als ik twee maal met mijn fietsbel bel. En daarvoor nog een stukje muziek van Max van Praag. Met Als de deur zachtjes open gaat. TfM Zandvoort. Ik heb nog meer mooie muziek voor u klaarstaan. Onder andere Tietje... Het nummer waar we ooit het Eurofestie Songfestival mee gewonnen hebben, in de jaren zeventig, met Dingedong, Maar eerst een stukje muziek van Danny Christian met Wij Zijn Twee Vrienden. Als Supilami aardig beest, al ben je ver van huis. Zo waar als ik gust flater heet, bij mij voel jij je thuis. Zeg, dat is video, dat vind ik geen nieuw. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik.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 PILAMI, aardig beest, je hebt een scherpe blik Het hier van de apen en de grootste, dat ben ik Als sta je soms voor op, je blijft een leuke knap Wij zijn twee vrienden, jij en ik Twee dikke vrienden, jij en ik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 festival in ik mee 1975 gewonnen hebben. Een van de laatste keren dat we ooit nog gewonnen hebben, want tegenwoordig zijn we geloof ik het slechtste land wat uh, ooit meegedaan heeft. En voor de plaat van Tietje hoorde u Danny Christian met We zijn twee vrienden. En als we naar de klok gaan kijken, dan zien we dat de tijd echt voorbij is gevlogen. Als u dit programma nogmaals wilt beluisteren. aanstaande aan de zaterdag tussen 1 en 2 in de middag. Dan wordt het programma dit uurtje nog een keertje herhaald. En anders natuurlijk volgende week maandag. Nee, volgende week dinsdag. Volgende week dinsdag tussen 11 en 12. Ben ik er bij u. Het, het programma Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Ik heb nog, voordat ik afscheid van neem, nog een paar mooie stukjes muziek. Onder andere Sylvia Pools en Heintje Davids met Omdat ik zoveel van je hou. Als er tijd over is, nog een nummer van William Alberti. De man heeft een heleboel mooie hits gemaakt in de tijd dat hij geleefd heeft. Het nummer dat we misschien nog u gaan draaien aan het eind van dit programma... is Onder de Bomen van het Plein. Maar eerst de volgende plaat. Van Wilma en een klomp met een zeiltje. Ik wens u nog een hele fijne dag. Nog een fijne week. Misschien tot volgende week dinsdag. Graag tot een andere keer. Tot ziens.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 Een van de dochters van president Poetin zou al zijn ingeënt, zonder bijwerkingen. Volgens Poetin komt het vaccin binnenkort op de markt. De wetenschappers zijn kritisch. Zij zeggen dat het maanden duurt voordat een vaccin als veilig kan worden aangemerkt. Omdat het eerst getest moet zijn op vele duizenden mensen. Na ruim 100 dagen zijn in Nieuw-Zeeland weer mensen besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9 straks meer. F FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van